thema van de maand juni in het online programma Rozenkruis Nu is... Gaan wij in het licht der Gnosis? Onze planeet, onze aarde, is een bepaald deel van het zonnelichaam. In het zonnelichaam. Zij, onze aarde, bevat verschillende strata, verschillende lagen waarvan de buitenste ons stoffelijke levensveld, de etersfeer en de astrale sfeer vormen. Buiten de astrale sfeer gaat het aardelichaam procesmatig, langzaam, over in het zonnelichaam. Men zou de aarde dan ook inderdaad een orgaan, een lichaamsdeel van de zon kunnen noemen. Uit de aarde en in de aarde komt heel ons persoonlijkheidsleven tot ontwikkeling. Maar ook niet meer dan dat. En zoals wij uit de ervaring weten... bestaat dat leven uit een voortdurend opgaan, blinken en verzinken. Een komen en een gaan in alle aanzichten van het aardse bestaan. Maar tegelijkertijd is er ook een ander leven dat ons aanraakt. Dat andere leven is ons zeer nabij. Het is om ons... Het is een leven dat niet uit de aarde stamt, niet tot de aarde behoort, niet uit de aarde te verklaren is. Wij spreken van de microcosmos en van de daarinstralende monade. De microcosmos komt tot ons vanuit het zonnelichaam. De persoonlijkheid komt uit de aarde. Er zijn dus in feite twee levenstoestanden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 in het licht der Gnosis. Deze zin draagt een actie in zich, een bewegen. Waarheen gaan wij? Waarheen zijn we op weg? De mens beweegt, ontwikkelt, reist een leven lang. Maar waar naartoe? Naar de toekomst? Naar nog te ontdekken plaats? We leven op de aarde, die grote bol in het zonnestelsel, waarop de wetten van tijd en ruimte gelden. We weten niet anders, we hebben er altijd mee te maken. Iedere mens is er altijd aan onderhevig. Als er iets constant is in het leven, zijn het tijd en ruimte. Tijd en ruimte zorgen voor de cyclus van opgaan, blinken en verzinken. En die cyclus zorgt ervoor dat wij mensen ervaren, leren, ontwikkelen, groeien. Wij hebben de tijd en de ruimte dus nodig het zijn hulpmiddelen. Het is aantrekkelijk om aan te nemen dat de ervaring van deze hulpmiddelen voor iedereen hetzelfde is, maar dat is niet het geval. Dat blijkt uit de manier waarop wij spreken over tijd en ruimte. Je hebt nog een hele toekomst voor je. We laten het verleden achter ons. Dat is allemaal al achter de rug. We denken nu alleen nog vooruit. Het lijkt heel logisch dat wij de toekomst voor ons plaatsen en het verleden achter ons. Lange tijd werd gedacht dat deze ruimtelijke metafoor voor tijd universeel was. Toch is er een volk in Zuid-Amerika dat deze tijdsmetafoor precies andersom gebruikt. Het Aymara-volk in de Andes ziet het verleden voor zich en de toekomst achter zich liggen. En in China gebruikt men naast de horizontale as ook een verticale as. Voor het verleden wijs je naar boven, voor de toekomst naar beneden. De verticale as, die Chinezen met handgebaren uitdrukken, vinden we ook terug in hun metaforen. Vorige week kunnen ze metaforisch uitdrukken als bovenweek en volgende week als benedenweek. En de week na volgende week is letterlijk vertaald beneden-benedenweek. Dus hoe zit het nou? Is de toekomst voor ons, als een stip op de horizon, of juist in het onzichtbare, onkenbare achter ons? Is het verleden iets dat zich helder en kenbaar in ons gezichtsveld presenteert, of staan wij er met onze rug naartoe gekeerd? Hier, daar, gisteren, nu, morgen? Het komen en het gaan, het zijn de dingen van deze wereld, van ons aarde bestaan. De dingen waar we onszelf zo goed mee kunnen afleiden. Maar tegelijkertijd wordt iedere bewegende, opgaan blinken, verzinkende mens aangeraakt door een straal. Deze straal is afkomstig uit de zonnewereld en wil de mens vertellen van het zonneleven dat voor hem mogelijk is. Een herinnering aan dat zonneleven wordt aangewakkerd. De mens gaat zoeken. Zoeken naar een plek die niet daar of hier is, niet toen of straks een plek die de tijdruimtelijkheid overstijgt. Waarheen moeten wij dan gaan? Het doet er niet toe of we hier of daarheen bewegen, of we naar voren of achteren kijken. Het zonneleven is niet voor of achter ons, niet gisteren of morgen, het is hier, in het eeuwigdurende nu. Het gaan in het licht der gnosis, is een beweging die wij maken in onszelf, in dit actuele punt. Het is het proces van transfiguratie. Het proces van transfiguratie bewerkstelligt dat het zonneleven, dat wil zeggen de eeuwigheid, en het aardse leven, dat wil zeggen de tijd, volledig één worden, zodat wij alle de zonnewereld kunnen betreden. Kracht tot gaan wordt ons geschonken. Het morgenlicht golft om ons heen. Ieder staat hier nu als strijder, nu de zon der hoop verscheen.